uur. Dit is Radio 1. Renze Klamer en Margje Fixer. In Dit is de Dag. Hoe komt het nou dat mensen die ziek zijn sneller beter worden als ze met dieren omgaan? En Annemarie Joritsma komt uitleggen waarom de gemeente waarin u woont niet zomaar alle zorgtaken van het rij kan overnemen. Nu is het NOS-journaal met Jeroen Djebkema. De Tweede Kamer houdt een parlementaire enquête naar de Vira. Verschillende oppositiepartijen pleiten daar al langer voor... en nu hebben ook de regeringspartijen, VVD en PvdA zich achter het voorstel geschaard. En daardoor is er een meerderheid voor in de Kamer. PvdA-kamerlid Hoogland. Dat voor de zomer de voorbereidingen kunnen beginnen... maar dat echt na de zomer pas de commissie met de leden daarin uh, zijn werk zal beginnen. Haar werk zal beginnen.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 Arins praat later vandaag met enkele leiders van het protest. Het verzet tegen de bouwplannen groeide de laatste dagen uit... tot een algemeen protest tegen de regering van premier Erdogan. In Appelscha heeft een politieagent een hond doodgeschoten... die haar diensthond aanviel. De politiehond raakte gewond aan zijn kop en zijn zij. De hondengeleidster liep gistermiddag met haar aangeleide hond over straat... toen het dier plotseling werd aangevallen door drie Staffordshire Bull Terriers... Twee van de drie terriers konden door de eigenaar van de honden worden weggehaald. Maar toen het niet lukte om de derde hond weg te trekken, schoten vrouwen dier dood. De eigenaar van de drie Staffordshire Bull Terriers had al eerder waarschuwingen gekregen. omdat hij niet goed op zijn honden lette. Bondskanselier Merkel is vandaag in het door hoog water getroffen zuiden van Duitsland. Merkel bracht eerst een bezoek aan de zwaar getroffen stad Passau in Beieren. De bondskanselier heeft de slachtoffers van het hoge water beloofd dat ze snel financiële steun krijgen. Het waterpeil van de Donau heeft bij Passau de hoogste stand bereikt in meer dan 500 jaar. De mondskantelier gaat ook nog naar de steden Pirna in Zaksen en Grijts in Turingen. Ook in Tsjechië is veel water overlast, maar daar lijkt het einde van de problemen in zicht, zegt correspondent Tim de Wit vanuit Praag. Ik ben nu in de wijk Spraslav, waar ook een aantal doorgangswegen volledig onder water zijn gelopen. Maar het belangrijkste nieuws uit Praag is toch wel dat het om 6 uur vanmorgen het hoogste punt van het water bereikt is. En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 Dit is Radio 1. EO, Dit is de dag. Henzer Klamer en Margje Fixen. Dit is de dag dat de gemeente hun eisen op tafel neerleggen bij het kabinet. Ze willen meer geld en meer ruimte om alle zorgtaken uit te voeren. Anne Marie Jortsman legt uit waarom. En verder aan tafel Humberto Tan. Hij start dit najaar met een talkshow bij RTL 4... en zit nu alvast bij onze talkshow. Hoe komt het nou dat zwemmen met dolfijnen goed is... voor bijvoorbeeld kinderen met autisme? Maria Zee-Enders gaat daar een studie van maken. De Vira staat niet alleen. Huishistoricus Wim Berkelaar trekt een griezelkabinet... van eerdere debakels open. En praat mee via Twitter, via hashtag DIDD... of ga naar onze website ditisdedag.nu. Ja, het is mooi weer vandaag. Niet alleen in Nederland, ook in Parijs. En daar wordt getennist en... Uh, we hebben daar een verslaggever niet te niet plaatsen. Oh, dat dacht ik eventjes. Sorry. Dan gaan we met iets anders beginnen. Dan gaan we verder naar de gemeente. Die krijgen het de aankomende jaren druk. Taken als langdurige zorg en jeugdzorg verhuizen van het Rijk naar de gemeente. Maar de budgetten lopen terug. Hetzelfde werk moet nu gedaan worden met minder geld. VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma, u bent op het VNG-congres. Ja, dat klopt. Um, hebben die burgemeesters eigenlijk nog wel zin in dat grotere takenpakket? Nou, zoals u het formuleert, klopt het niet helemaal. Nou, weg uit. Hij, Daar uh, gaan we al. Ja, ik word een enorme echo. <laughs> um, het is niet de bedoeling dat wij de taken één op één overnemen. Het is de bedoeling dat het gedecentraliseerd wordt... en dat wij de taken op onze eigen manier gaan uitvoeren. En dat betekent dus niet dat mensen er niks van zullen merken. En dat moet het Rijk ook vooral tegen mensen zeggen. Want het kan niet zo zijn dat als je bezuinigt, zoals er nu bezuinigd moet worden... Um, dat dan de gedachte kan blijven bestaan... dat alles blijft zoals het is en de gemeente... Precies dezelfde uitvoeringswijze kunnen kiezen. Dat kan gewoon niet. Nee, maar het klopt wel dat u dus langdurige zorg en jeugdzorg in uw pakket krijgt. Klopt. En dat is ook een langdurige wens van de gemeente al. Om zeg maar de, de sociale, het sociale domein. Mm -hmm. uh, dus ook de arbeidsmarkt, de onderkant van de arbeidsmarkt. Uh, in, en in de zorg en de jeugdzorg. Om die bij het gemeentelijk domein te mogen rekenen. Waarom? Omdat gemeenten heel dicht bij burgers zitten. En we nu zien dat doordat het allemaal aparte regelingetjes zijn. heel veel mensen bijvoorbeeld mensen met een handicap... of mensen die een zwakke positie op de arbeidsmarkt hebben... hebben te maken met drie of vier verschillende regelingen... met drie of vier klantmanagers, met drie of vier uh, hulpverleners. Dat gaat allemaal niet werken. En dat is ook heel kostbaar. Dus op zich zeggen we... Uh, dat hadden we ook afgesproken al in een veel langer uh, geleden situatie. Met een korting kunnen wij leven, omdat we denken dat we het efficiënter kunnen. We mm -hmm. moeten wel zeggen dat door de bezuinigingen die nu nodig zijn... de grenzen wel opgezocht worden en op een aantal punten... dus ook dingen niet meer kunnen die tot nu toe wel gebeuren. Ja, daar gaan we het straks nog even verder hebben. In ieder geval gaat er de komende twee jaar veel veranderen in gemeenteland. We gaan even luisteren Klopt. welke taken gemeenten straks extra op hun bordje krijgen. Eén iemand van de gemeente kwaliteit... ...van de zorg en de toegang tot de zorg. Die overgang van jeugdzorg naar gemeente. Geld dat is bedoeld voor zorg, moet ook worden uitgegeven aan zorg. De financiering voor de thuiszorg nog niet rond hebben. 2,7 miljard minder. Zorgbehoeften van hun burgers. Dat veel kostbaarder verpleeghuizen. Veel chronisch zieken. Nou ja, het kan dus zo zijn dat in gemeenten met, met, met, met veel rijke ouderen... ...dat daar geld wordt besteed aan een golfbaan in plaats van aan zorg. Ja, mevrouw Jorisma, u bent burgemeester ja. van Almere ook. Hè? Zeg het ja. maar, gaat u het budget aan zorg besteden... of houdt u geld over voor dat eventuele nieuwe ijsdome in uw stad? Beide niet. Uh, dat is ook echt een spookverhaal. Het is gewoon onzin. Um, wat er gedecentraliseerd wordt, wordt vooralsnog uh, in een apart uh, budget gestopt. En dan wel een breed budget, zodat alle onderdelen van de zorg... daaruit betaald kunnen worden. Dus zowel jeugdzorg als de onderkant van de arbeidsmarkt. Dus zeg maar de bijstand, de participatiemiddelen... Um, en wat er aan begeleiding nodig is vanuit de AWBZ naar ons toe komt. Dat komt allemaal wel in één pot die ook gebruikt moet worden voor die doelen. Dus het is niet zo dat gemeenten daar nu plotseling voetbalvelden of uh, lantaarnpalen van mogen aanschaffen. Dat, en dat is ook logisch, want het gaat over heel veel. Ik weet niet... De meeste mensen realiseren zich helemaal niet... maar er gaat een budget van maar liefst 16 miljard over naar de gemeente. Dat had overigens, als we alles hadden willen blijven doen... 22 miljard moeten zijn. Mm -hmm. uh, maar goed, 16 miljard. En, en we hebben op dit moment een budget van 20 miljard. Dus het betekent een bijna verdubbeling van de gemeentelijke middelen. Dat is echt de aller, allergrootste decentralisatieoperatie... na de oorlog, zou ik zeggen. Misschien wel ooit. Ja, Wat heeft u nou uh, nodig van het Rijk? We hebben, van het reik, nou we hebben op een rijtje nu maar eens gezegd wat wij graag willen. Dat is namelijk dat we één regeling willen voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Dus niet allerlei verschillende regelingen voor gezonde en niet gezonde mensen. Um, wij denken dat als er een probleem is aan, aan de onderkant van de arbeidsmarkt... of mensen hebben een, een probleem aan de slag te, uh, te komen... dan doet het er eigenlijk niet zo heel erg toe of je nou een handicap hebt of niet. Dan heb je dat probleem. Dan ja. Um, ja, wil u ook dat de bezuiniging van 89 miljoen op de thuiszorg geschrapt wordt. Nog een ander punt. Wat oh ja. gebeurt er als die bezuiniging gewoon doorgaat? Want ik wil heel even oh ja, dan... naar wat betekent het concreet voor mensen bijvoorbeeld in uw gemeente? Nou kijk, als men zegt uh, die 89 miljoen, dat is ook alleen over volgend jaar. Hè? Dat is een bedrag wat plotseling oppopt. Omdat het kabinet heeft toegezegd dat volgend jaar nog de huishoudelijke hulp gewoon toega toegankelijk blijft. Dan zeggen wij... Of het, we krijgen dan die 89 miljoen erbij, want dan kunnen wij dat ook leveren. Uh, of, ja, het kan gewoon niet, want met 89 miljoen minder... kunnen wij niet leveren wat het kabinet heeft toegezegd. Nee. Uh, dus het, maar het wat is gebeurt er dan? Gewoon voor nou, mevrouw Jansen in straat X bij u in, uh, in Almere? Nou, het lastige is dat, dat we dan het gewoon niet kunnen leveren. Eh, het is niet zo dat de gemeenten nog wel ergens een spaarpotje hebben... waar ze dat dan uit kunnen gaan betalen. Dus dan zijn er weer twee mogelijkheden. Ofwel, wij moeten nee verkopen. En ik denk eerlijk gezegd dat dat het meest voor de hand liggend is. Omdat we ook niet kunnen zeggen van nou, weet je wat... dan houden we op met de Peuterspeelzaal. Of dan houden we op met eh, het vuilnis ophalen. Of dan houden we op, nou noem maar al de andere dingen. Want gemeenten hebben de afgelopen jaren... al Ongelooflijk veel bezuinigd. En het is dus niet zo dat we dit heel, e heel makkelijk heel eventjes kunnen oplossen. Ik vind dat het Rijk, als ze een toezegging doet uh, aan uh, partijen. dan hebben ze dat zelf ook te betalen. En dan kan het niet zo zijn dat dat gewoon even bij de gemeente wordt neergelegd. Nou, als nu aan de VNG ligt, gaan gemeenten ook zelf bepalen of iemand recht heeft op hulp. Waarom? Klopt. Er is toch geen verschil tussen, uh, nou ja, ik noem maar, zeg maar, rugpijn in Zwolle en rugpijn in Groningen? Um, maar daar gaat het natuurlijk ook helemaal niet. Bij rugpijn ga je trouwens naar de dokter en kom je niet bij de gemeente. Uh, maar het gaat er natuurlijk om dat als je taken doet uh, in de breedte... Uh, dan zullen oplossingen die lokaal bedacht worden in Groningen... misschien niet altijd gelijk zijn aan de, op, uh, aan de oplossingen in Zwolle. Maar dat kan en dat dus heeft heel nadelig iets met de... zijn als je in Zwolle Waarom? woont. Het kan Waarom? nadelig zijn als kan je in Zwolle Het kan ook voordelig zijn. Woont. Ja, maar goed, dan is het nadelig voor degene in Groningen. Maar u begrijpt ik begrijp wel wat weten. ik bedoel. Het, het, ik denk het is dat toch heel juist... vervelend voor mensen dat ze verschillend worden behandeld... op basis van van de gemeente waar ze wonen. Ik vind dat onzin. Eh, gemeenten zijn niet gelijk. En ook de bevolking is niet gelijk. Een gemeente als Groningen heeft bijvoorbeeld heel veel studenten. Vele malen meer dan in Zwolle. Eh, dus daar zal de vraag uit de bevolking ook een andere zijn dan in Zwolle. En eh, er is niets verschillend dan de samenstelling van de bevolking per gemeente. En laat nou gemeenten daar ook zelf hun oplossingen voor, voor bedenken. En dan is het heus niet zo dat het allemaal 180 graden anders zijn, zijn, zal zijn op elke plek. Maar eh, neem nou alleen maar. Maar eh, je zou, het zou toch raar zijn als op het platteland bijvoorbeeld... precies dezelfde oplossingen bedacht zouden worden als in het stedelijk gebied. Zo werkt het niet. Mevrouw maar dan krijg je toch de situatie dat je bijvoorbeeld als je ouder bent dan 65... Eh, dat je dan misschien beter naar plaats X kan verhuizen omdat daar de zorg voor jou beter geregeld is? Nou, ik, ik, ik schat helemaal niet in dat de verschillen zo levensgroot zal, zullen zijn als nu soms wel gesuggereerd wordt. Maar dat wordt altijd gedaan door de zwartdenkers, als ik het nou maar zo moet zeggen. Maar dan vraag je af, wat dan de zin is ervan? Nou, de zin ervan is dat we zelf moeten kunnen bepalen welk geld we waar aan besteden. En daarom hebben we ook gevraagd om dat brede budget. En ja, zoals ik net al zei, dan zal in een gemeente met veel ouderen het meeste geld waarschijnlijk aan ouderen worden besteed. En in een gemeente met veel jongeren zal het meeste geld aan jongeren worden besteed. En dat lijkt mij alleen maar heel goed. Dus ga er nou maar vanuit dat gemeenten voor hun inwoners altijd de meest optimale oplossing zullen proberen te vinden. Uh, en dat betekent dat dan dus de bewoner die er woont... daar gewoon voordeel van heeft. In plaats van dat hij in die grijze massa... wat het land altijd probeert... waar wij proberen alles altijd op landelijk niveau te regelen... Uh, voor iedereen. Nou, dat kan niet uh, zoals het nu gebeurt. En bovendien, doordat men zo moet bezuinigen... zijn ze er ook financieel niet meer toe in staat. Mevrouw Ennis, ik zie u een beetje ja, bedenkelijk kijken. Nou, Ik vraag me af als de gemeentes allemaal dat zelf gaan uh, beoordelen... Is er die expertise wel in de gemeentes? Mevrouw Dat is er zeker. Die expertise stel ik is er nu al grote een... vragen ja. bij. Stel ik echt dat vind goed. ik al zo interessant, hè, wie dat dat, dat dat altijd gevraagd wordt. Maar, maar denkt u nou werkelijk dat wij niet gebruik zullen maken van professionals die overigens nu natuurlijk ook op lokaal niveau het werk gewoon doen? Het is toch niet zo dat als het rijk het regelt, dat dat andere professionals zijn dan wanneer de gemeente dat regelt. Nee, wij gaan ervan uit dat de professionals ook door ons, en dat gebeurt er overigens op dit moment in de voorbereidingen ook al. Ik ken heel veel gemeenten en soms samenwerkende gemeenten die volop aan het spreken zijn met de professionals in hun gebied en misschien is het juist wel zo als je met de professionals lokaal of regionaal spreekt dat je samen veel betere oplossingen weet te bedenken dan de oplossing die over jou heen gestort wordt als het vanaf Den Haag wordt bedacht. Maar hoe moet ik me dat voorstellen gaat dan elke gemeente met zijn eigen professionals praten lijkt me ook duur worden eigenlijk want die professionals Waarom? vragen daar geld voor. Nou, maar voor praten vragen ze heus geen geld. Oh, het nee? Gaat, het, nou, nee, dan, dan wil ik ja. die professionals ook leren kennen. Nou, als u een interview met een professional houdt... hoeft u daar volgens mij ook niet voor te betalen. U betaalt mij vandaag ook niet en we praten toch al behoorlijk wat. <lacht> maar dan is nee, aandacht kom. de keer zijn. Uh, nee, Even maar natuurlijk is het punt. zo dat, dat de professionals hebben er ook belang bij... dat het op, op gemeentelijk niveau goed georganiseerd nee. wordt. Sterker nog, wat we proberen is dat we er allerlei managementlagen... en leidinggevende lagen tussenuit proberen te halen. Het zou zomaar kunnen... dat er op dit moment juist heel veel management... en coördinerende lagen in die bedrijven zitten... omdat ze altijd met de provincie of het Rijk moeten ja. overleggen. Een belangrijke vraag. Hoe hard gaat u spelen richting het kabinet? Want wat u wilt, dat vereist veranderingen in het zorgakkoord en het sociaal akkoord... Ja, denkt u nou echt dat het kabinet die akkoorden op het spel wil zetten? Volgens mij vraagt het geen veranderingen van het akkoord... maar vraagt het de goede exegese, de goede exegese ah. van het akkoord. Ja, en daar heeft... We hebben natuurlijk met staatssecretaris Kleinsma... Op het, dat dat. op het sociale terrein al langer gepraat. En ik heb begrepen dat zij zelf ook zegt... dat ze het gevoel heeft dat dit absoluut op te lossen is. Maar wat wij ook graag willen... is dat ook het kabinet zich daar duidelijk over uitspreekt. Want wij moeten vervolgens natuurlijk eh, samen met werkgevers en werknemers, want laten we wel zijn, daar zijn wij heel blij mee hoor, dat werkgevers en werknemers meer betrokken raken bij eh, zeg maar de arbeidsmarkt voor mensen met een afstand tot die arbeidsmarkt. Of het nou gaat om gehandicapten of mensen die in de bijstand zitten. Eh, nou, daar zit in het akkoord hartstikke goede dingen over, maar uiteindelijk moeten dan de uitgangspunten van rijk en gemeente wel gelijk zijn. Keen met somewhere only we know. Ja, uh, oh, mag je nog wat zeggen, Marje? Ja, wil, je bleef zo lang stil. Ja, ik was, ik was er even helemaal bedust van. Van Straks, Kien. Ja, van, van Kien. Maar dat geldt zijde. Straks het antwoord op de vraag hoe het komt dat dieren een therapeutische werking op ons hebben, rennen ze. Precies, maar eerst, uh, Humberto Tan. Uh, jij gaat, je zat net al aardig verdienstelijk mee te zingen met Kien. Uh, dat ga je niet doen op RTL. Je gaat nee, in, uh, niet, nee. <laughs> nee, dat ga je ook nooit doen? Nee. Nou, ik heb het wel eens gedaan. Of op dat, televisie? Nee, op televisie niet. Op de radio heb ik wel eens gezongen. Maar dat was meer voor de grap. Dat heb ik nog gewonnen over. Ook, trouwens. Oh, wat was, was dat uh, voor talentenjacht? Singing Wish the Stars was dat van Radio 5 die dag bij Edwin Evers. En uh, iemand was uitgevallen, tot hij gebeld of ik wilde invallen daarvoor. Ik, ik, ik verving hem toen in de zomer, uh, elke dag. Ja. En uh, toen heb ik geholpen, toen heb ik gezongen. Jij kan dus ook zingen? Nee hoor, want het was heel lelijk, alleen het was heel energiek. <laughs> en daar <laughs> nou, stemden gewonnen. mensen op. Nou, mensen stem... nou, het grappige was, uh, Lieke van Lexman die kon uh, uh, ook die ook kan heel zingen. goed zingen. Ja. En uh, die zong een nummer van Jewel. En toen dacht ik van, wauw. En dacht ik van, oké, okay, hier kan ik niet tegenop. Dus met zingen ga je het niet redden. Nee. Uh, dus toen heb ik uh, Jurgen Rijmer gebeld. Heb ik zijn jurk geleend. Als stand de S ben ik toen gaan zingen. En toen heb ik Sullen uh, maar weer gezongen. En toen heb ik gewonnen. Kijk. <laughs> Tactiek. Ja. Ja, nee, ja, gewoon met een redelijke stem kan je ook zingen. Luisteren doe je ook met je ogen, hè? Ja, nee, dat is helemaal waar. Wat je, wat je wel goed kunt, of tenminste, dat hopen we dan, is een, is een talkshow presenteren. Dat hoop ik ook. Dat ja. gaan we zien vanaf september. Dat ga je in je eentje doen. En er was nogal wat aandacht voor de afgelopen dagen dat je dat in je eentje gaat doen. Verbaast ja. je dat? Ja. Ik vind ze beperkt. Beperkt denken? Oeh, je gaat in je eentje. Oeh. Nee, maar hier staat natuurlijk wel een traditie van Barend en van Dorp. De beroemde talkshow. Als ja. ze niet bij RTL zoiets van... We doen weer twee man, Tom zeven, en Aldus, Wim Berkelaar. Ja, maar je denkt toch altijd, dat was wel <lacht> legendarisch van RTL, hè? Ze, ja. ze zijn er nooit meer overheen gekomen. N Sterker nog, zijn er nooit meer aan begonnen. <lacht> nee, dus daar kan je dat, ook niet overheen. Nee, maar dat deze beurs natuurlijk. Nee, maar weet je, het is, het is zo'n reflex om meteen uh, alleen datgene te doen wat je kent. Uh, waarom zou je dat ook op dezelfde manier doen? Maar het is wel uh, zo, de, de, de talkshow heeft best een lang aanloopproces gehad, toch? Je hebt vorig jaar zomer al pilots gemaakt. Is er niet ergens in dat proces een moment geweest waarop iemand zei... Hey, uh, zullen we die erbij doen? Heb je zelf iemand in gedachten gehad? Je hebt al eerder gezegd, een klik is heel belangrijk. Nou, er is vast iemand met wie jij een goede klik hebt, die dat ook kan. Ja, maar die moeten wel beschikbaar zijn. En okay. als, als degene niet beschikbaar is, of als, uh, ja, dan houdt het op, hè? Wie had je in gedachten? Ja, dat ga ik niet zeggen. Nee. <laughs> ik, had wel, ik had wel mensen in ja. gedachten van, nou ja, stel dat je het met z'n tweeën doet... dan zou dat een optie kunnen zijn. Maar alleen is ook een optie. Je kan ook aan een sidekick denken, allemaal, noem maar op. Of wilden ze niet met jou... Uh, nee, nee, nee, nou ja, dat, dat, nee, me, meestal als mensen goed zijn, hebben ze keuzes. Ah, precies. En als je een klik voelt, dan is het ook wel heel gek... als die niet helemaal wederzijdjes. Nee, nee, precies. Maar uh, een rijtje, is dat, is dat makkelijker? Uh, Moskowicz, Peter R. de Vries? Nee, helemaal niet. Nog geen rijtje. bingo? Nee, nee, totaal niet. Oké, okay, maar er was, wel de, er, er was sprake van duurprestatie. Nee, mocht het, mocht iemand een, beschikbaar zijn? Nee, je, in een, je weet hoe dat gaat in een brainstorm -sessie. Je komt van alles voorbij. Dus uh, dat wil niet zeggen dat, dat dat de oplossingsrichting is... maar alles benoem je. Tuurlijk onderzoek je alles, maar uiteindelijk... Nee, in een beslissing en dat is het. Dat is het geworden. Jij in je eentje. Ja. Uh, wat, niet in mijn eentje. Want dat zegt ook. Kijk, het is niet. Ja, je bent alleen op tv, je stelt alleen de vragen. Kijk, maar net als bij jullie. Er zitten ook allemaal mensen achter het raam. Ook allemaal redactie en regie en noem maar op. Je doet niks in je eentje op radio en tv. Nee, Maar als het dan de uitzending is en je bent op de televisie... Ook dan heb je een redacteur en heb je iemand die je gaat helpen. De mensen die ook onderwerpen bedenken. Want dat kan je ook niet alleen. Dus het zou heel aanmatigend zijn om te zeggen... Ja, ik ga het in mijn eentje doen. Dat is waar. Maar op je gast alleen iets van jou. Ja. Nou ja, ook. Maar ook, ja... En dan, ja, dan is het en... wel zo, wat bijvoorbeeld een voordeel kan zijn van Match 2... is dat je good guy, bad guy... je ziet het soms bij Paul Witteman. Witteman die ook wel scherp is, maar toch soms iets vriendelijker. Mm. Uh, kun je ook de bad guy zijn? Want je staat toch vooral te boeken als een vriendelijke man. Nou ja, laten we zeggen, maar die vriendelijkheid... heb je toch zo aangeboden gekregen. Dus het is geen handicap. Nee. <lacht> <lacht> maar is <Vriendelijke> toch <lacht> zo? Nee, maar snap je? Dus het is, het is, het is maar hoe je het bekijkt. Um, iedereen heeft zijn eigen karakter en zijn persoonlijkheid... Um, en, en mijn persoonlijkheid en karakter... Ja, dat moet ervoor zorgen dat het toch nog steeds een boeiend programma blijft. Ja. En wat er dan nou vriendelijk gebeurt of onvriendelijk gebeurt... dat is ook afhankelijk van het onderwerp. Ja, oké, okay, maar je zult misschien wel doelstellingen hebben. Want he, moet het vooral gezellig zijn? Je zit om half helft. Er zit ook tegenover tegenwoordig weer heel populair... Hart van Nederland, ja. SBS6. Nee, ook een beetje moet, wat meer light. Het moet gewoon prettig zijn om naar te kijken. Dat dat, als dat gezellig kan zijn of informatief of, of, of ja, inspirerend. Dan noem maar op, al dat soort woorden. Het moet gewoon een prettig programma zijn om naar te kijken. Ja. Wat zijn jouw journalistieke drijfveren? Wat dat wil je in je programma? Journalistieke drijfveren? Ja, dat, dat, wat wil jij in jouw programma? Wil je vooral maatschappelijk belang? Wil je, wil je sport? Wil je... Heb je een voorkeur of maakt het je helemaal niet uit? Nee, ik heb een hele brede smaak. Als je kijkt naar mijn uh, carrière tot nu toe... of het nou gaat uh, naar hier, uh, 12 jaar bij Studiosport... of uh, bij het Journaal nog 5 jaar... of uh, bij Boulevard 4 jaar... of bij Eerdivisie bij, bij Live 5 jaar... BNR bijna 3 jaar. Ja. Het is heel breed. Maar veel sport? Ja, ook veel sport. Zeker. Maar ook uh, veel niet-sport. En rechten, want dat heb je gestudeerd. Ja. Doe je daar ook nog iets mee? Nee, meester rechten, recht niet meer meester. Je bent het recht niet meer mee. Nee, maar het interesseert me natuurlijk wel. Maar ik bedoel, uh, straks Martin Gauss met zijn honden interesseert me ook. Oké. Okay. Uh, uh, ik denk dat de voorwaarde is... Uh, voor mij in ieder geval, om prettig te werken... is dat ik breed geprikkeld ben. En uh, die, dat, dat, dat wil ik ook gebruiken op die manier. Ja, ja je gebruikt het ook wel eens persoonlijk. We hebben een, een fragmentje van uh, toen twee jaar geleden... PVV-leider uh, Geert Wilders bij jou te gast was in RTL Boulevard. Je presteert dat die avond, toen uh, gebeurde er dit... Hier staan alle programma's in van alle politieke partijen, dus ja. ook van de PVV. Die heb ik gisteravond zitten doorlezen. Toen dacht ik wel, um, waar pas ik in dit verhaal? Nou, Want dat... ik maak onderdeel uit, volgens, dit, volgens uw programma, van een multiculturele nachtmerrie. En ja. die wordt mede door mij gevormd. Nee, die wordt nee, door niet vormen. door u gevormd. Is dat, is dat een voorbeeld van jouw vorm van journalistiek bedrijf? Dat je ook echt jezelf betrekt in het onderwerp? Nee, volgens mij is het. Nou... Um, je, je, kan, je, je moet ook de doelgroep in de gaten houden. Erte Boulevard is een, is een programma waarbij vooral entertainmentnieuws naar buiten komt. Uh, het is niet een politiek programma, maar waarbij je wel een politieke gast hebt... die trouwens uh, toen bij geen enkel ander programma ging zitten. Hoe uh, heb je dat geregeld eigenlijk? Nou uh, ja, je hoeft je helemaal niet stoeren over te doen. Ze zeggen gewoon ja of nee. Ja. En een aantal mensen zeiden nee. En hij zei ja. Uh, maar je weet niet waarom? Waarom wel bij jou? Ja, bij ja wel. Als ze komen, is het voor je doelgroep. Zij willen gewoon een miljoen kijkers bereiken. Precies. Uh, en misschien verwachten ze wel van, nou ja, het is daar ze lekker gezellig. Maar um, ik denk dat het niet zo'n persoonlijke manier van journalistiek is. Maar je moet gewoon proberen te kijken, oké, okay, wat past het beste bij degene die kijkt naar dit programma? En daar is niet een eenduidig antwoord op. Daar moet je gewoon altijd over nadenken. Ja. Hoe kan je deze boodschap het beste vertellen? Nou, als in het programma staat, um, uh, als je niet op mij stemt. Of niet op de PVV stem, dan uh, stort je dit land in een multiculturele afgrond. Ja, dan maak ik dus daar onderdeel van uit. Dus dat benoem ik. Raakt jou persoonlijk? Nou, niet alleen mij persoonlijk. Ik neem mij als voorbeeld. Maar zo zijn er nog 200.000 anderen. Die kijken en die herkennen zich erin. Ja. ja. Zijn er ook concrete doelen voor jou toch zo geformuleerd? Als in kijkcijfers of nee. bereik hè, leeftijden, dat soort nee, dingen? Nee. Helemaal nee, niet? Nee. nee. nee, het, nee. Het, het, het gaat erom. Dat, um, kijk, tuurlijk wil je zoveel mogelijk mensen bereiken. Natuurlijk. Je wil 6 miljoen mensen dat ze kijken. 7 miljoen. Gaat niet gebeuren. Nee. Dus ja, er zijn doelstellingen. Maar die zijn niet zo benoemd. Um, de belangrijkste doelstelling is... en dan sluit ik aan bij u. Het is heel lang geleden dat RTL op dat tijdslot... Uh, een, een talkshow heeft gehad. Wij geloven er weer in. We gaan het weer doen. En dan gaan we uh, de tijd voor nemen. En dan gaan we kijken hoe het werkt of niet. Dus er zitten, zitten geen concrete doelstellingen. Bij. Maar krijg je wel ik ruimte om te groeien. Dat je... Sorry, wat wou je zeggen? Nee, nee, nee, nee. Ik, ik, was, ik vind het ook wel moedig van je. Want uh, kijk, het is een commerciële zender. Dus uh, ze zullen geen uh, benoemde doelstelling hebben. Maar je zit tegenover Paul Witteman of tegenover Hart van Nederland. Dus oh. het, je, ik, je bent de eerste na die zeven jaar. Ik vind het wel moedig van je dat je doet. Want uh, nou, je hebt het ook bij Boven Erven Doorn. Misschien doet hele andere programma's. Maar die, doet ook altijd, die heeft ook altijd de moed om iets nieuws te beginnen. Die wordt iedere keer weer afgevoerd. Dan krijgt hij weer iets nieuws. Dat vind ik voor jou toch ook wel moedig. Dat je ja. iets niet nieuws. Ja. Nou ja, kijk, er werd ook, toen ik naar BNR ging, werd er gezegd: van... Ja, we moeten wel moedig, want je bent, zit helemaal niet in uh, de economisch nieuws. Wat weet je daar dan van? We, we zijn maar heel erg snel uh, van het, dat lukt toch niet. Nee, maar je gedachte. weet ook hoe die pers schrijft, Humberto. Uh, dat ja, is van, nou, niet alleen de pers, maar in zijn algemeenheid. Terwijl ik zit heel anders in elkaar. Ik kijk naar kansen en ik kijk of je die kansen wellicht kan benutten. En natuurlijk zit er aan iedere kans ook een risicokant. Ja. Ja, alleen maar concentreert op risico's. Dan zal je nooit iets verbeteren of veranderen. Dus en dan blijf je, je altijd precies waar je staat. Dus je moet, ik vind, je moet risico's durven ja. nemen. En dan ben je dus ook bereid om te mislukken. Ja. En waar, Humberto, ben je ook zenuwachtig? Nee. Ja, want je komt er dat heel <laughs> zelfverzekerd over. Hij heeft nog waarom een jaar... zou je zenuwachtig zijn? Nou, het is niet ja, heel raar als je een beetje zenuwachtig bent voor een talkshow. Het is toch al van drie maanden. <laughs> ja. En, nee, dus ik, als ik nu al zenuwachtig ga zijn, dan heb ik geen leven als het eenmaal bezig is. nee. Als het eenmaal dichtbij komt, dan word je nerveuzer. En natuurlijk voor iedere uitzending. Maar nu toch niet? Nu is het alleen maar leuk. Nu is het alleen maar aan het nadenken en bruisen en kijken wat je kan verzinnen. Dat het leuk is, interessant is, boeiend is. Uh, wat zou interessant kunnen zijn voor een brede doelgroep? Wat zou, nou ja, zo. Maar ah, als maar je die, nu die al avond... zit, oh wat is het erg. Ja, dan moet je erin nou aan beginnen. Op die avond zelf moet ik het nog eens vragen. Zo vlak zo twee minuten voor de start. Ja, maar dat heb ik, dat heb ik bij ieder programma. Dus dat, dat is niet uh, specifiek uh, voorbehouden aan uh, dat programma. En wat wel belangrijk zal zijn, is hoe die eerste maanden of het een beetje bekeken wordt. Dat wel, tuurlijk. Maar daar heb je geen invloed op. Het enige wat je kan proberen, is zo goed mogelijk maken. En dan hopen dat er zoveel mogelijk mensen kijken. En dat is jouw invloed. Alle andere dingen, geen invloed op. Het tijdstip, hoe zit dat? Uh, weet je zit... Af. Ja, Dat snap ik. Maar bijvoorbeeld op vrijdag, dan hebben we, RTL heeft dan altijd de Voice, X-Factor, Groot, Lentie, die vaak tot elf uur, half twaalf doorlopen. Uh, Mooi moet toch? U, moeten die allemaal wijken voor Humberto? Nou ja, misschien niet. Misschien gaat Humberto wel daar zitten, weet jij veel. Maar oh, dat kan <laughs> ook nog? Nee, tuurlijk, je bent flexibel. Je staat voor alles. Je, bent toch flexi je moet flexibel van geest zijn. Kijken hoe je um, je kans het beste kan benutten. Um, maar in principe staat het gewoon horizontaal om half elf. Ja. Zijn er collega's uh, die tegen jou hebben gezegd, collega's die jij waardeert, die zeggen Humberto, waar begin je aan? Iedereen. Ja? Ja, jullie zeggen het toch ook? Nee, maar ik weet niet of je ons verdeert. Maar laten we zeggen, mensen die wat dichtbij ons staan. Nee, ik moet zeggen, de meeste mensen die dichtbij me staan... die zeggen eigenlijk allemaal, goede stap. Nou ja, en omgekeerd kun je het toch ook zeggen... er zullen toch een hoop van die mensen uit deze wereld zijn... van die mediawereld, die denken... verrek, die bent totaal wat een marselaar. Hij mag het doen, ik niet. Dat zal toch ook wel spelen? Er zijn toch allerlei mensen die zullen denken... was ik het maar. Jaloezie. Nou ja, of, of, of gezonde, ik, ik weet niet hoe deze wereld precies werkt, wel, wel iets ervan. Ja, maar, maar dat is Gezonde ambitie. Ja, ja, ja. Hoofd op de ja, elke week roept er wel weer iemand: ik wil een eigen talkshow. En jij hebt het nu voor elkaar. Dat bedoel ik. Maar ik heb nooit geroepen. Echt, en niet. daarom nee, juist nooit. Ja, Intern alleen. Ook niet. Je bent gevraagd. Oh, wat is dat heerlijk ik om te echt, zeggen dan? Ik heb het nooit geroepen. Nou, weet je waarom ik. Nou ja, kijk, ik geloof er heel erg in dat je die dingen moet doen die, uh, waarvan jij vindt dat ze bij je passen. Niet van een waarvan anderen vinden dat ze bij je passen. En dat heb ik altijd gedaan. Dus ik heb me niet gericht op prestige. Ik heb me niet gericht op, oh, dat hoort niet. Het zal wel. Ik vind het interessant. Ik vind het boeiend. Ik geef aan wat, me, wat mijn grenzen zijn. De organisatie geeft aan wat, uh, wat de grenzen zijn van die organisatie. Prima. Tot slot, als er nou na, na vier maanden gemiddeld 300.000 mensen kijken... is dat, dat top, voor jou dan. genoeg? Ja, dat, dat, nou, nou, stel je nou voor dat er na drie maanden 200.000 mensen kijken... Maar als het gevoel binnen RTL uh, zodanig is dat de waardering uh, goed is... of dat men ziet, uh, nou, er zit groei in, of we geloven er nog in... dan maakt dat cijfer dus niet uit. Dan gaat het om geloof. En geloof je erin of geloof je er niet in? Nou, dan moet je laten zien wat je waard bent. Kijk, als het succes is, ja, dan vindt iedereen alles makkelijk. Juist bij geen succes, dan pas komt de ware aard boven. Al dus sprak de grote Humberto Tan. <tom> Huisdieren. Nog niet, hè? Nee, het komt to be, to be. Huisdieren, we zijn er dol op en we weten allemaal dat het omgaan met dieren goed is voor je. Maar hoe komt het nou dat dieren zelfs een therapeutische werking hebben op mensen? Straks alles daarover. Dit is Radio 1. Het is 1 over half 3 en hier is Irun Chipkma met het NOS-journaal. In een broodjesfabriek in Oldenzaal voert een zeer grote brand. Voor de brandweer komen er kolkende rookwolken uit het gebouw... en wordt het een heel zware klus om dit te blussen. De brand begon rond half 1 in de buurt van Koelcellen... en sloeg snel uit. Er zijn geen gewonden. De Koningsspelen worden volgend jaar weer gehouden. Het is de bedoeling om er een jaarlijkse sportdag van te maken... voor de basisscholen, heeft organisator Richard Krajcek bekendgemaakt. Het evenement wordt gehouden op de laatste schooldag voor Koningsdag. En komend jaar is dat vrijdag 25 april. De Tweede Kamer houdt een parlementaire enquête naar de 4 Verschillende oppositiepartijen pleiten daar al lang voor. En nu hebben ook de regeringspartijen VVD en PvdA zich achter het voorstel geschaard...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 En voor de situatie op de weg gaan we naar de ANWB, Arnoud Broekhuis. Files door aanrijdingen. Op de ringweg Amsterdam, de A10... staat een file tussen Osdorp en de Koentunnel, twee kilometer. De weg is dicht, maar het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. En op de A16 Rotterdam richting Breda... staat tussen het Terbrechtseplein en de Van Brinoorbrug vijf kilometer file. Dat komt door een ongeluk. Daar zijn twee rijstroken dicht. En van en naar Enschede en tussen Nijmegen en Mook... die in rekening te houden met een vertraging beide gevallen een storing en de vertraging is meer dan een uur. Radio 1. Dit is de dag. Ja, goedemiddag, mooi dat u luistert. Naar Dit is de dag met hier aan tafel. Bert die een late night talkshow begint bij RTL. Maria Zee-Enders over de genezende werking van dieren... en onze huishistoricus Wim Berkelaar die een paar Vira-achtige debakels uit het verleden voor u afstoft. U kunt reageren op Facebook via Twitter met hashtag DIDD... of ga naar onze website nu. Er wordt getennist vandaag. Twee kwartfinales bij de dames... die nu ongeveer een klein half uurtje begonnen zijn. NOS-verslaggever Marcella Mesker, hoe gaat het daar? Ja, leuk. Ik uh, zit op het koers uh, Suzanne Lenglen. Dat is zeg maar het tweede centenkoort. Want ja, daar speelt Serena Williams. En misschien krijgt ze het wel een klein beetje lastig tegen de Russin Koetsnetsova. De start is in ieder geval voor de Amerikaanse. 3-0. Lijkt eenzijdig, maar dat is het niet. Want er zijn rally's. Koetsnetsova heeft kansen op de service van Williams. En ik denk dat ze er misschien nog wel een setje uit kan halen vandaag. We zullen het zien. Ze maakt in ieder geval nu haar eerste game. Komt terug tot uh, 3-1. En dan heb je die andere kwartvin. Die zit wat dichter... Tegen elkaar qua uh, kracht. Uh, daar heb je de Poolse Radwanska en de Italiaanse Irani. Finalisten van vorig jaar. Die spelen op het uh, Cour Philippe Chantrier. Uh, ze zitten daar in de zesde game van de eerste set. Het is 3-2 voor Radwanska. Hier een breakpoint. Maar dat wordt afgeweerd met een prachtige stopvolley... van die kleine Italiaanse die hier in de eerste ronde... van de Nederlandse Aranska Rus won. Dus de twee kwartfinales bij de vrouwen zijn net onderweg straks. De kwartfinales bij de mannen. Natuurlijk kijken we uit naar Tsonga. Tegen Federer en Ferrer en Robredo. Ja, wij gaan ondertussen praten met de eerste Europese hoogleraar. Antrozoologisch is gisteren begonnen met dat werk. Welkom, Marius Eenders. Dankjewel. Ja, wat is het hè? Wat is dit nou voor uh, zeg maar, leerstoel? Deze leerstoel gaat zich bezighouden met uh, de studie naar mens-dierrelaties en alle effecten daarvan. Uh, op kwetsbare mensen, maar ook uh, op gewone mensen zoals uh, we hier zitten. Um, som, degene van onder u die huisdieren heeft, weet dat, uh, dat ze wel wat met je doen. En dat ze inderdaad effecten op je hebben. En uh, dat het uh, uh, heel aangenaam is om in hun gezelschap te zijn. En soms word je er ook heel agressief van. Um, ik kan daar geen voorbeelden bij nee? mezelf van bedenken. Nee. Oh, <laughs> nee, okay. Of nou, hetzij dat, dat je het hebt over die situaties... wat ook een onderdeel uitmaakt van mijn uh, onderzoeksgebied... waarin ik kijk naar huiselijk geweld en uh, dierenmishandeling. Ja. Ja. Wij hebben ook een poging gedaan... Uh, antrozoologie samen te vatten. Laten we even luisteren. Ja. De therapie is erop gericht om Emma's gedrag te veranderen. Als ze iets goed doet, wordt ze beloond met een kunstje van de dolfijn. Het stimuleert haar naar ontwikkelingen. Het ja, prikkelt haar gewoon. We bereid met begeleiding in een draftgroep en we hebben ook een zelfstandige groep en dat zijn ruiters die ook buiten in het kunnen Het Het klinkt misschien vreemd, maar Jilmar zegt dat hij door middel van het trainen met zijn tijdelijke hond Kira een stuk socialer is geworden. Dit soort dingen had ik in het begin had ik dat niet zo snel gedaan. Ik help, ik help je gewoon. Ik wil dat je gewoon succes hebt en dat het gewoon goed gaat. Ja, Umberto Tan is al begonnen met zijn talkshow. Ik ben toch benieuwd, want ik had de koptelefoon op. Wat vroeg je na, nou, mevrouw Enders? Nou ja, ik, ik snap wel die, die, die mens dierrelaties Die heb je ook op andere gebieden. Uh, Frans de Waal bijvoorbeeld heeft een prachtig boek geschreven... over uh, de betekenis van chimpansees en wat empathie. voor parallellen. en ja. uh, Empathie. Bij dieren ja. hij is hij een van de eerste die dat beschreven heeft. Ja. Dus empathie, he, uh, met elkaar rekening houden qua gevoelens. Er zijn dieren die rekening houden met elkaars gevoelens ook. Ja. En, en wat, ik, wat ik met mevrouw besprak net... is dat uh, wij mensen heel erg geneigd zijn... om alleen maar ons te richten op de liefde voor dieren. Maar niet om te kijken... oké, okay, uh, op welke manier kan je de dier zijn behoeftes ook um, Juist. voorzien. Juist. Wij, behoef, ja. wij voorzien onze eigen behoeftes alleen maar. Ja, ik vind het prettig als hij dit. Of ik vind het prettig. Ja. Maar je kijkt niet wat, naar wat het nee. dier prettig vindt. Nee, en Nee, Ik vind het leuk om een jurkje aan te trekken. Bij wijze ja. van spreken. Nou, <laughs> nou ja. dan ga maar je, je, vol je neemt toch niet een dier voor, uh, voor zijn behoeftes? Ik neem een huisdier, want het zal voor hem goed zijn. Ja, maar ik, volgens mij nee, moet je een ja. dier... Nemen omdat het voor beide goed is, juist, en daar ben ik het dus helemaal mee eens, en dat zijn een van de dingen die we dus uh, duidelijker moeten gaan maken. En als ik kijk naar het veld van mens-dierrelaties, en als ik kijk naar alles wat er op dit gebied gebeurt. Dus een heleboel mensen, een heleboel professionals ook. Maar ook een heleboel vrijwilligers. die zich gaan bezighouden met dierondersteunde activiteiten. of therapieën. Ja. Uh, dan denk ik van er is een heleboel wildgroei. En we moeten daar, uh, daar moeten we op een andere manier mee omgaan. En we moeten onderzoeken wat de beste uh, methoden zijn. waarbij het welzijn van dieren en mensen. het beste gewaar wordt. Het is echt ja, ja. ja, gesteld. Want ik heb een hond. en als je op de straat. Ik heb een grote hond, een, een zwarte, grote Zwitser. En als je ziet hoeveel mensen onwetend met hun uh, eigen hond omgaan... en hoe uh, ja, agressief klopt, die honden ja. worden. Er is net ook ja. weer een hond doodgeschoten door een politieagent. Ja, daar omdat... gaan we het zo over oh, hebben. Oh, ja. Met Martijn Gauw. Maar dat staat daar hier ook bij. Dat is hetzelfde laken in pak. Ja. ja. ja. Ik wil nog even terug naar het geluidsfragment. Hè, want daar hoorden we uh, heel bekend voor ons ondertussen... dolfijn, paarden, honden, ingezet voor therapie. Um, mensen worden daar dus blijkbaar gezonder en gelukkiger ja. van. Maar hoe werkt dat? Nou. Weet u dat nu al? Nou... Er zijn natuurlijk een aantal theorieën eh, die wat vertellen over waarom dat het werkt. Maar laat ik, laat ik even beginnen met te zeggen dat dieren geen therapeuten zijn. Het zijn mensen die therapie geven. En dieren eh, die kunnen daarbij ondersteunen en hebben daarbij een therapeutische werking. La, ik vind echt dat we daar een heel goed onderscheid in moeten maken. En niet zeggen van nou, mijn paard dat is mijn therapeut. Want ja. daar ben ik niet van, nee. Gaan, het gaat net even iets te ver. U bent niet voor niets gekozen om deze leerstel te bekleden. Want ik wil even ook naar u gaan. Uh, niet iedereen uh, uh, kan, kan, u, kan u zien. Maar ik moet ook zeggen, u ziet er heel jong uit. Maar u was toch echt al met pensioen? Ja, en al bent, jaren. En, Maar u werkte gewoon door op de universiteit ja. en bent nu weer gevraagd om deze leerstoel te bekleden. Klopt, ja. En nou, dat ben... hoor je niet vaak. Nee, nee, ik ben 68, maar ik uh, ben gewoon doorgegaan met werken en het is mijn passie. En, uh, en ik heb me niet aangetrokken van alle kritiek en alle cynisme wat er op dit maar veld is. dat was er wel. Enorm. Mensen nemen het niet serieus. En, en dat heeft ook te maken met de manier waarop uh, deze tak van sport wordt uitgeoefend. Soms nou, om... mensen vinden het een beetje soft of zo. Nou nee, soms gaan, gebeuren er ook geen goede dingen. Want ik vind ook dat je, je moet weten wat je doet. En als je een dier inzet, moet je daar ook verstand van hebben. Moet je dus ook diergedrag kunnen herkennen. Moet je ook gevoel hebben bij die dieren. En als je dus kijkt naar de effecten... Nou, daar, daar is al zoveel onderzoek naar gedaan inmiddels door de, over de hele wereld. Ook in Nederland, door, door mezelf en door mijn studenten. Ja, wat dat, noemt u een mooi voorbeeld? Nou, als ik kijk naar uh, wat ik zelf heb uh, mogen doen, dat was uh, um, onderzoek naar autisme-geleide honden bij de KGF. Fantastisch uh, wat de resultaten zijn uh, van, uh, van die hond die dus dan met dat kind optrekt. <coughs> Waardoor die gezinnen en dat kind veel meer veiligheid ervaren... kinderen zich beter kunnen ontwikkelen. Ze ontspannen zich namelijk. En dan krijg je ook weer ruimte voor de volgende ontwikkelingsstap. Wat, wat, wat gebeurt er concreet? Zo'n hond wordt ingezet? Nou, hond, nou, gaat... Dit programma dat gaat voor, geldt voor kinderen tussen drie en zeven, acht jaar. Voor kleine kinderen dus. Nou, Bekend is als kinderen dus uh, lijden aan een stoornis in het autisme-spectrum. Dat ze problemen hebben met, met uh, te communiceren op een op een op normale manier met de omgeving. Nou, ze kunnen ineens de straat oversteken. Uh, ze, ze kunnen bang zijn van, van allerlei prikkels. Nou, um, wat er dan gebeurt is dus dat de, de, het dier wordt gegespt... als ze buiten zijn aan het, uh, uh, aan het kindje... En ze lopen dus met moeder, loopt met de hond... en het kindje houdt dan ook de, uh, de hond vast, lopen ze buiten. Op die manier ontspant het kind zich. Het kind kan niet weglopen, het is veilig. En ze kunnen boodschappen gaan doen, ze kunnen naar pretparken. Uh, het kind, als het overprikkeld raakt, zoekt troost bij de hond. We hebben daar prachtige voorbeelden van gezien. Want wat gebeurde er toen? Nou, als het kind over... dan gaat hij, gaat hij met zijn armpje om, om het hoofd van de, van de hond hangen... Mm. Om, om weer te kalmeren. Als, hij, als het thuis gebeurt, er gaat zo'n zo kindje... ik heb het een paar keer mogen zien zelf... gewoon met, bij de hond in de mand liggen... of, of gewoon zijn even weer ontspannen. Het wordt zijn maatje en het wordt echt... Uh, uh, nou ja, onafscheidelijk worden ze... En, ja, je ziet dus prachtige dingen ontstaan. Gaan er ook wel eens dingen mis? Dat zo'n hond zat is. Er in, leven. is in, in het programma zijn er drie keer. Uh, was er geen fit tussen het kind en de hond. Natuurlijk. Want door het KNG voor de Uitermate goed opgelet En uh, die honden worden heel zorgvuldig opgeleid en geselecteerd. En als het bijvoorbeeld het kind niet kan tegen die geur van de hond... Nou, dan, dan werkt het niet. Of als het het dier gaat uh, schoppen of slaan, werkt het ook niet. Of als er helemaal niets geen effect is... ja dan halen ze de hond dus ook weg. Maar dat is een voorbeeld in Nederland. Ja. U heeft... Uh vast wel doelen voor de komende drie jaar. Want u mag dit drie jaar gaan doen. Ja, ik mag het drie jaar gaan doen en dan wordt het opnieuw geëvalueerd. Nou, ik, en ik heb een ontzettend enthousiast team wetenschappers nu... En die allemaal bij willen dragen aan het op een hoger plan tillen... van deze, van, van deze kennis en, en van, van dit veld... En uh, ik denk dat we uh, daardoor heel veel data zullen kunnen gaan verzamelen. En daarbij willen we ook gaan nadenken over hoe het nou precies komt. Dus van theoretisch een stapje verder komen. Want we weten dat, dat het werkt. En, en dat, dat ervaren we ook. Maar het is, uh, we hebben daar nog niet een eenduidige theorie voor. En het, het zou best eens kunnen zijn dat... Hè, want Humberto zei al iets van het gedrag van dieren. Nou, ik denk dat wij dus uh, ook heel veel uh, lijken op dieren. He, als je kijkt naar ons genetisch materiaal... We zijn maar, dieren. We zijn gewoon dieren, zo, ja. zo kun je dat ook zeggen. Nou durfde ik even bij de EO niet te oh, veel. Oh, ja, ja. Ja. Ja. Ja. Kijk dan al. weer brieven, Dankjewel. Oh, ja. Leuk. Oh ja, sorry. Was ik even kwijt. Maar goed, ja, ik wou het even Schoen, heel voorzichtig uh, stellen. We, we sturen nou, ze wel door. Maar, nou, ja. Ik geloof dat wij dieren zijn. Ja. Sorry. Helemaal goed. Ik ik geloof dan geloof je. Dat past helemaal bij de EO, toch? Ja. Dus dat zijn allemaal dingen die we gaan uitzoeken. Ja, nog een uh, belangrijke vraag. Er zijn volgens mij veel charlatans op dit gebied. Nou, is het allemaal je? goedwillende mensen? Denkt uh, u? Ik, of ik denk dat de meesten dit, uh, dit is big business. Bi Oké, okay. maar ik denk dat de meeste mensen uh, he heel uh, goedwillend zijn en nu is er ook een mogelijkheid om zich verder te scholen op een. een op een ander plan qua kennis te komen. Omdat we wel op de Open Universiteit dus nu ook cursussen gaan aanbieden... Uh, op dit gebied op, van uh, anthozoologie. Ah, dus van de prutsers wilt u toch nog een beetje onderbouwde mensen maken? Nou, ik, zeg, ik, ik noem het hof. geen prutsers. Het zijn goedwillende vrijwilligers vaak, maar uh, het zijn geen therapeuten. Als je therapie geeft, die dier ondersteund uh, wordt... Nou, dan moet je gewoon een professional zijn. En in ons land betekent dat dat je dan big geregistreerd moet zijn. Dus, en daar gaat u ook maar, aan werken. Daar ga ik ook aan werken, maar ik wil nog Och. even een heel mooi voorbeeld noemen. Mag dat nog? Nou, heel, dan heel snel. Kijk ik. Ja, ik geloof dat het mag. Okay. Van, nee, uh, van een heel mooi voorbeeld van. Uh, ik was net. Uh, ik was pas in Israël. Daar hadden ze een ziekenhuis, een kinderziekenhuis, en er was een hele grote ruimte ingericht met allerlei diertjes, met konijntjes, hamstertjes, muisjes. Er waren ook vogeltjes en heel vrolijk en een heel boel planten. Nou, kinderen die opgenomen waren daar, die mochten komen spelen. Kregen ze hun chemo of kregen ze hun, hun uh, neerspoeling? Dan uh, mochten ze een diertje, een lievelingsdiertje, meenemen naar hun bedje. En mochten dan er steeds bij ze blijven. En dat werkte zo fantastisch. Rustgevend. Ja, dat is geef. Het. Maar die ja. kinderen die waren anders niet te motiveren... om weer zo'n paar uur aan zo'n misselijke chemo te hangen. En met hun konijntje ging dat zo fantastisch. En die, die, die hoogleraar daar, die, die afdeling leidde, die zei... er is nog nooit een incident geweest, er is nog nooit een kind besmet... of wat en ook voor zo'n nozen. Het is veel gezonder, die dieren eigenlijk... dan dat bezoek van sommige volwassenen of andere kinderen. Hoe heet dat? Anthrozoologie? Antrozoologie? Yeah, so een een een mooie, uh, lingo -woord. Ja, onze mooie lingo-woord. Ja, die uh, <laughs> is de eerste nieuwe student, weliswaar. <laughs> Dit is de dag op radio 1. Will you fly as fast and free as my love can? Tell me who you are, just let me know.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 Hoor, dus. Met uh, Wim Berkelaar uh, stappen we in de tijdmachine. Welkom in de tijdmachine. Wim, en naar welk jaar gaan we? 1958. Waarom naar 1958? In 1958, we, we spreken hier over een aanleiding van de Vira, natuurlijk... He, ja. waar nu, uh, hoor ik net, van jou een parlementaire enquête ja, over komt. Ja, het heeft nu echt de status bereikt van een groot debat. Lijkt me heel goed. Nee, in, ach, in 1958 had je de zogenaamde helmenaffaire. Moet je je voorstellen... De Nederlandse krijgsmacht uh, zou honderdduizenden nieuwe helmen aans uh, aanschaffen. Maar er waren twee beroepsmilitairen van de Putten en Koopmans. En die hadden toen uh, heel veel onvrede met die helmen. Maar er zouden haarscheurtjes in zitten. Die hebben gelekt naar uh, de Telegraaf het Algemeen Dagblad. De VVD sprong op de kist. Want het was toen 1958, tot het laatste jaar natuurlijk van het kabinet Drees. Dus de Partij van de Arbeid uh, zat nog met, uh, in de Rooms rode coalitie met de KVP. De VVD stond er buiten en die hebben er toen een enorme affaire van gemaakt. Wat PvdA-staatssecretaris uh, Kranenburg destijds ook ten val heeft gebracht. Het sleepte lange tijd van, ja, kijk, je moet je voorzien, je, je investeert. Je hebt dat uh, besteld bij een bedrijf, Verblifa heette dat bedrijf. Die order is uitgegaan, er is betaald. En wat doe je dan? Hoeveel was er betaald? Terug? Ja, miljoenen. Ja, honderdduizend helmen. In dus die ga... tijd, en nu kan het nog een uh, veel ja, groter bedrag. Ja, dan wel in guldens, maar toch. Nee, het zou nu zeker een, een, een dubbel bedrag zijn. Dus wat doe je dan als overheid? En toen is die staatssecretaris verweten... je hebt niet goed opgelet, je hebt verkeerde helmen genomen, wegwezen. Nou ja, dat is, dat is de eerste van iets waarvan je... dat noemen ze dan die beroemde hoofdpijndossiers. Het is ja. ook een hoofdpijndossier waarbij die politiek betrokken is. Het kan ook net anders. In de jaren 70, um, kijk, tussen 1960 en 1985 hadden wij hier... en dan heb ik het nog steeds over Defensie, mm -hmm. hadden wij de uh, Starfighter. De F-104. Ja. En die werd wel de weduwe genoemd. Want dat ding viel om de klap uit de lucht. Ja, dat is echt een levensgevaarlijk ding geweest. Dat was een Europees project. Gevechtsvliegtuig. Een Daar is geen minister op gesneuveld. Maar er is wel een minister die een beroemde uitspraak heeft gedaan. Die F-104 gaat eruit. Dan komt de F-16, die kennen we allemaal nog. En dan heb je minister Henk Vredeling... Uh, God hebben zijn ziel, zo maar zeggen. Dat is een geweldige <laughs> figuur, vind Mooi. ik. Uh, verzetsman en iemand die ook is al geholpen heeft... in, in hoogst moeilijke tijden, in de jaren zeventig. Uh, hij wilde per se een nieuw vliegtuig. De Europese bondgenootschap deed mee. Maar de Partij van Arbeid had toen keerpunt 72 ingesteld... en die zei, geen nieuw vliegtuig. En toen heeft hij die beroemde uitspraak gedaan, die kennen we hier allemaal nog. Congressen kopen geen vliegtuigen. Met andere woorden, ik beslis en verder bek ja. Het, het werd een beetje een trend, die, die de bakels, lijkt het wel. Want uh, nog niet, uh, nou ja, dat is al toch wel een tijdje laten. De paspoortenaffaire. Ja. Daar, daar hebben we ook een klein beetje geluid. Van laten we even luisteren. Minister Van Ekelen van Defensie heeft net na twee uur zijn aftreden bekendgemaakt. Van Ekelen is daarmee het eerste slachtoffer van de paspoortenaffaire. Anderhalf uur geleden legde hij uit waarom hij ontslag vraagt. Mijn conclusie is dat een voortzetting van de discussie rond mijn persoon, ook al heeft die betrekking op een vorige functie niet in het belang is van Defensie. Ja, probeer zich nog uh, mooi een beetje eruit uh, te kletsen. Ja. Wat gebeurde er daar precies? Nou ja, dat is interessant dat je, dat je Van Ekel laat horen. Kijk, van Ekel was inderdaad um, in het tweede kabinet Lubbers uh, minister van Defensie. In het eerste kabinet was hij staatssecretaris van Buitenlandse Zaken. En toen had hij de portefeuille uh, over die paspoortaffaire. Die paspoortaffaire was zo... Uh, normaal gesproken, we hadden het Zwarte Vot, zoals het heet. De, wij, wij kennen ja, dat ja. nog. Uh, ik ook nog. Uh, ja, jij ook nog. Nee, we ook zitten ook we nog. Zitten, oh, oh, ik ja. dacht, uh, ja. de jeugd heeft de toekomst. Maar ja. nee, mag je? Ja, uh, we kennen, allemaal het, we kennen allemaal het Zwarte Vot. Ah, eentje niet. Het Zwarte Vot, dat was de bijnaam. Ja. Toen moest er in 1984 een nieuw paspoort komen. En dat werd een... Uh, toen was de vraag, normaal gesproken zeg je altijd... dat gaat naar de staatssecretarij. Dan heeft, heeft de overheid, de Kamer en, en, en regering... hebben dan een beetje een soort controle. Maar nu dacht het kabinet... nee, we geven dat aan private partijen. En toen had je paspoortenpiet, Piet Pieter Visser, Tweede Kamerlid van de Partij van de Arbeid... Uh, die had zoiets van, ja jongens, die marktpartijen, ik vertrouw dat helemaal niet helemaal. Want dat was Philips, de drukkerij Elba in Schiedam uh, en Kodak, de bekende uh, fotografenfirma. Mm -hmm. Die drie partijen moesten dan doen. Ja, er was natuurlijk wantrouwen, je ja, kunnen ze wel samenwerken, hoe gaat dat? En de journalisten natuurlijk bovenop, die kamer er bovenop. En het verhaal was natuurlijk, het loopt niet. Toen is dat aangezwengeld. en is er nog een staatssecretaris ook afgetreden van het CDA, namelijk René van der Linden. Wat liep er niet? Wat ging er precies Nou, van? wat er niet liep, het was voortdurend niet fraudebestendig. Dus ze hadden al. Ja, een... Ze hadden gegarandeerd dat het fraudebestendig exact, was. Dat, dat, was het het ja. dat was de opdracht. Dat ja. was de opdracht en dat was. We moesten want zwarte vlot en wat hun beto zei. Nu. Maar zou wat u het zegt, het dat is toch de rode lijn bij heel veel van die dossiers? Als je kijkt ja, naar de helmen, als je kijkt naar ja. Vira, als je kijkt Zee. naar het paspoort, het is dus allemaal garanties dat het gewoon ja. helemaal goed komt. En wat, wat ik niet begrijp, ik hoor nu met die helmen, ik snap daar helemaal niks van dat ze al betaald waren... zonder dat ze überhaupt getest zijn. Als, ja. als je ondernemer bent, dan betaal je niet alles. Nee. Nee. De nee. overheid betaalt gewoon alles zonder dat ze het product getest hebben. Dat snap ik dus niet. Nee, maar dat is natuurlijk uitstekend wat je nu zegt. Dat is echt heel goed. Kijk, aan de eerste plaats wat je net zei. Nee, maar dat denk ik heel, heel beetje. Ja, nee, maar ik snap dat gewoon echt. Nee, nee, maar nee, maar dat is toch belachelijk. Nee, maar het eerste wat jij zegt is natuurlijk, kijk, dat moet je niet vergeten. Daar heb ik ook nog wel begrip voor. Kijk, die overheid, een minister staat onder druk van die Tweede Kamer. Dan zijn er al problemen, laten we zeggen, met uh, neem het geval van het paspoort, met het oude paspoort. Ja. Dan willen ze een nieuw en dan wordt er eigenlijk al afgedwongen vanuit de Kamer. Ja. Het zal en moet 100% waterdicht zijn. Nou jij je weet zelf zeker met dit soort dingen dat kan niet. Nee. Dat nee. Kan dus niet. Ze, ze verkopen gewoon sprookjes. Ja, Volgens dus wordt, wordt een minister op afgerekend op een sprookje. Ja. Ja. lange termijn. Okay. Ja. Dus, dus de voorwaarden zijn niet realistisch en degene die het dan aanneemt, die moet wel de schijn ophouden, want ja, die heeft de opdracht aangenomen. Ja, natuurlijk. Ja, maar Ieder, eigenlijk ja. moet zo'n minister dan ook gewoon zeggen: luister jongens, als jullie dat willen, dan treed ik nu al af. want dat kan niet. Ja. Ja, je moet, je ja, moet, ja, je, je moet. Die gaan ook mee in dat sprookje. Dus ja, dan krijg je iedereen houdt elkaar de hand bovenhoofd. Is met vieren ook gebeurd. Zullen we er nog eentje doen? De tolpoortjes? Ja, ja dus dat, op, dat, zo op, dat zo op, is precies. Tiene keolpoort. Op bepaalde erbij, tijden ja. van de dag geheven. Anders ligt dat bij de echte tol. Die gaan automobilisten vanaf 2003 elk moment van de dag betalen bij de nog te bouwen Tweede Koentunnel. Ik denk niet dat files op zichzelf helemaal zijn op te lossen. Maar het is wel zo dat wanneer dit plan wordt uitgevoerd, de gemiddelde snelheid in de randstad vergelijkbaar is met de rest van Nederland. Ja, kijk, dit is natuurlijk een interessant verhaal. Uh, wij, wij hebben natuurlijk altijd last gehad van die files en van dat autoverkeer. Tineke Netelenbors was als staatssecretaris van Onderwijs al heel uh, daadkrachtig... heeft heel veel overhoop gehaald en dacht, ik ga nu ook hier iets aan doen. En, toen, en zo, om de VVD, hè, je weet de partij van Blij Dat Ik Rij, om de VVD mee te krijgen... Uh, hebben ze gezegd, heeft zij gezegd, ik maak een ruil. Ik investeer aan de ene kant in infrastructuur en aan de andere kant wil ik tolporten. En tolpoorten was de VVD natuurlijk, ook omdat natuurlijk, uh, de liberalen zijn natuurlijk, en daar hebben ze op hun punt ook, uh, hebben ze ook gelijk in, die willen natuurlijk gewoon uh, doorstromen en de economie lopen. En toen uiteindelijk is het gestrand op Pieter Hofstra, het, het toenmalig VVD-kamerlid, die het aan zijn achterban niet durfde te kopen. Want daar heb je natuurlijk ook nog mee te maken. Dan heb je politieke moed als Tineke Netelbos. En je zegt, ik maak Tolpoort. Namelijk, uh, er de, de moet betaald worden. Dan zegt de VVD eerst ja. Nu is de VVD, hoor de andere keer. Die, die zwakke knieën zitten ook bij de Partij van Arbeid of links. Dat maakt allemaal niet zoveel uit. Ja. En, dan, en dan op het laatste moment, op het moment suprem, Durven ze niet. Nou ja, Tineke Netelbos. Ik herinner me dat Kamerdebat nog was uh, september 2000. Tineke Tolpoort. Tineke Tolpoort, woedend. Gefrustreerd. Ja. Ja. Ook, ook dat ging mis. Uh, even tot slot. Gaan we het ooit leren? Nee, dit leren we nog niet. Of is dit een geschiedenis die zich maar blijft nee, herhalen? Kijk, eh, ze zeggen altijd: de geschiedenis herhaalt zich altijd in andere ja. vormen. Maar ik ben wel ja. bang. Humberto uh, noemde er net al een aantal ingrediënten voor. Uh, en zo zal het zich blijven herhalen. De verwachtingen zijn te hoog. Wat mevrouw net ook zei: uh, het is allemaal kort termijn. Het moet hier en nu liefst in uh, vier jaar. Want zo, zo lang zit regering. En soms zitten we korter. Nee, ik ben bang dat we hier nogal een keer elkaar zullen tegenkomen. Okay. Op dit punt. Straks na het nieuws, Martin Gaus. Hij vecht voor bijthonden. Die moeten van hem een tweede kans krijgen. En de directeur van de nieuw te bouwen ijsdome in Almere is hier. Maar nu eerst het nieuws van drie uur. Ja,